Mevrouw Tromp, mevrouw Tromp, joe. Mevrouw Tromp, ja? Hallo? roept er iemand? Ja, hallo, ik ben het hierboven. Mevrouw Lucassen. Oh, bent u het? Ik heb een pakketje voor u van het door de bedrijf. Dat u daar nog bestelt. Nou, ik begin ze niet meer aan hoor. Ik heb me een keer over laten halen door een glumboerbed met wekkerradio en boogspiegel. Nou, die wekkerradio liet wel een kookwekker. Die ging om de vijf minuten af als een brandalarm. En van die boogspiegel heb ik nog rugklachten. U was zeker niet thuis, hè? Jawel, hoor. Maar mijn man laat de hond uit en ik lag even op de bank. Oh? Heb je de bel zeker niet gehoord? Nee. Nou, ik wel. Dat is toch geen ding, Dok? Het lijkt wel een kachel, joh. Nou, ik, ik, ik kom het wel even ophalen. Mens, doet geen moeite, zegt dan moet je al niet Dat ben je sportief. Kom op, hè. Kun je vangen? Kom, Pian. Huppakee. Oh nee! In duizend stukken. Niks aan de hand. dan bij elkaar vegen en terugsturen. Met een brief erbij. Dat je geen legbustelen hebt besteld. Ja, maar ik. Ik, ik, ik kan toch niet... Oh, sorry, de telefoon gaat zo. Ik moet naar binnen. Doei. Wat dus moet ik nou? Zeg, wat is hier allemaal aan de hand? Dag, meneer Veldman. Ik heb mijn puzzel laten vallen. Ach, ik bedoel, mijn pakketje. Daar is daar niet waar meer van over, hè? Nee. Wat een troep. Het is van een post-oudenbedrijf. Dat is, Wat een troep. Het was een barometer. Bedenkt u, is er nog wat van te maken? Ja, niet meer dan een centimeter. <laughs> oh, nou, dan hoef ik hem niet meer. Dan hoef ik hem niet meer. Dat mens is niet goed bij de rouw. Maar ja, wat wil je ook, Met zo'n man, wat een droffelig. Die is gedraaid met zijn hond. Laat hem tig keren per dag uit. En de drollen vliegen mij nog m'n oren. Nee, dat is lekker. Hé, hey, Chris. Hé, hey, een kerstpakket laten vallen, jongen. Jij moet een brutale mond houden, Penny. Ik krijg trouwens nog geld van jou, jongen. Ik wou het juist vragen. Uh, kan ik volgende week de huur betalen? Kijk daar, bang. Geen gestone mythe. Ik was het vandaag hebben. En anders verhuur ik die zonder kamer en een ander. Het zal helemaal lekker worden, zeg. Jij mag helemaal niet onderverhuren, Chris. Dat had jou geen donker aan. Je hebt gehoord wat ik zei. Snotneus. thuis. Je zei je zuster bedoelen. Ik zou me maar, maar een klein beetje gedijst hebben als ik jou was. Anders ligt er morgen weer een lijk op de trap. En twee lijken op één trap is wel een beetje veel, hè, Chris? Waar ga je naar naartoe, man? je schijterd? Niet te geloven, man. Oh, oh, bolletje. Wat een bende is dat hier. Hé, hey, Wanda! Jeetje, man. Ik schrik me dood. Mooie radiopiraat ben jij, zeg hé. Waarom heb je gisteren mijn verzoekplaatje niet gedraaid? Wat zeg je, jongen? Ik heb je gisteren een Grijs gedraaid, weet je? Grijs? Grijs is manke Nederlands en die heb ik niet aangevraagd. Morgen weer een dag. Oké, okay, uh, draai dan maar iets van uh, Kenny Dover. Speel ik gelijk even mee op mijn saxofoon. Ha. Zullen we dan maar een ander plaatje draaien gaan? Hé hé. Alsof jij zo een Tam Tam speelt. Nou. Doei! scheet! <lacht> <Blik, skate. lacht> ah, Dit Danny. Altijd grote man, weet je. Maar zo'n klein hartje. Saxofoon. <lacht> Ik pisse hem op broeken. <lacht> Want er is geen nood van waar, weet je. Een ah, hemeltje. En er was er eigenlijk maar één die het prachtig vond als hij speelde. En dat was meneer Pieter. En nu, hij is dood. Hij woont daar. Ze hebben hem gisteren gevonden. En nu zijn ze bezig van de politie met dat onderzoek. Dood eng. Zo gek hè? Gisteren, ik sprak hem nog. Hij was altijd vrolijk. Hij maakte altijd grapjes. Tweetje. En nou ineens, hij is zomaar dood, meneer Peter. En dat op onze trap. Het is toch vreselijk gewoon. En hier kan ik ga. Pst. Oh, dag, mevrouw Wande. Weet u al iets van het anders? Nee, ik krijg morgen de uitslag. Maar mijn pols en bloeddruk waren goed. Ach nee, ik bedoel de uitslag van het onderzoek naar de dood van meneer Pieter. Oh, pardon. Nee, er is mij tot nog toe niets medegedeerd. Wanneer gaan ze hem begraven? Als laat u me. Ik bedoel, ik zou het niet weten. Het is toch verschrikkelijk, hè? Veel te jong nog, beetje. Veel te jong nog. Tristement, c'est lamentable, mevrouw Wanda. Wat zegt u? Dat ik boodschappen ga doen. Kasambura bakamundjari. Wat zegt u? Dat ik al boodschappen heb gedaan, ja? Boodschappen. Boodschappen. Draai ik nog aan toe. Is dat weer zo laat? Ik mag potieken, maar voortmaken. Met homeopathische hulpdienst Homeo met Julia. Ja hoor, ik geef homeopathische advies. Zegt u het maar, wat is de klacht? 50 cent per minuut. Jeuk. Juist, is de jeuk over het gehele lichaam of meer op specifieke onderdelen? Specifieke onderdelen. En waaro? Oh, daarho. En de partner? De partner heeft het ook. Ook daarho? Ja, het zoekt elkaar op, hè? Nou, mevrouw, we gaan eens even kijken. Um, wat heb je allemaal in huis aan kruiden? Alleen mag niet. Nou, u bent in ieder geval een pittig type, hè? Nee, wat u nodig hebt, dat is twee ons lindenbloesem... een pond vliebessen, kilokamielen... pot bijenhoning, fleslevertraan... een tube uiensalf en een kist kruidenthee. En dat is het mini-basispakket. Julia, dat krijgt u gratis thuisbezorgd. Na overmaking van 250 gulden. Nee, dat is niet tegen de jeuk. Nee, tegen de jeuk vervalt u automatisch in pakket homeo. En daar zit in 75... Zei... Ja, ja, ja, dit is nog steeds 50 cent per minuut. Nee, dat begrijp ik. Dan wordt het te begrotelijk. Ja, nee, dan doen we pakket, homeo. Ja het? Na... Nee, nee, dat wordt met vrachtwagens thuis bezorgd. Ja, natuurlijk. Tot uw dienst. Gezondheid. En beste met de jeuk. Dag. Hoofdluis. Interessante homeopathie. Ja, kijk, sommige mensen snappen er geen jood af van, hè? Maar laten we eerlijk wezen. Je hebt het of je hebt het niet. En ik heb het. Met homeopathische dienst Homeo met Julia. Goedemiddag, inspecteur. Ja, ik heb het gehoord, ja. Ja, vreselijk, hè? En zo geheel onverwacht... Ja, ik ben homeopathisch, jazeker, ja. Ik doe het ook in kruiden, ja. Giftige? Nee, ja, nou kijk, dat moet u zo zien. Uh, die zijn uitsluitend ter genezing en niet om in te nemen. U weet genoeg. Ja hoor, natuurlijk, u mag mij altijd bellen. Ja hoor, zeker. Ja hoor, tot uw dienst. Gezondheid. Goedemiddag. Albert. Ogenblikje mevrouw, uw thee komt eraan. Eh, Fritsie, heb een shootje van je? Twee koffie en een pils. Albert. Mevrouw, ik zeg u net, hij komt eraan. Nee, niet ik. Mijn collega. U zit namelijk in zijn werk. Ik kan u niet helpen, nee. Tintje hola. Wat, zei u? Ik noteer net een, uh, een cola. Moet je ook niet te lang doen, hoor, dit werk. Oh, word je heel zangerig van... Maar ja, je moet wat doen hè, om de huur te kunnen betalen. Anders heb ik die oude zo weer op mijn nek en daar heb ik helemaal geen zin in. Oh, maar één ding, ze moeten me niet gaan commanderen, Dan krijg ik gigantische schurfting. Ik kan niet tegen. Komt door een anti-autoritaire opvoeding. John en Petty, dat zijn mijn ouders, die waren namelijk dwars tegen de prestatiemaatschappij, weet je wel. Ik mocht mij op school dus ook absoluut niet op laten fukken. En ik wil je wel vertellen, aan mijn rapporten kon je zien dat ik een heel gehoorzame jongen was. Open. Ja, mevrouw. Ik zeg u net, uw tijd komt eraan. Tijd moet trekken. Weet u wel? Nee, wat ik wel leuk vond uh, op school, dat we klein beetje in schoolbindjes klooien, weet je wel. Voor klasseavonden. Fantastisch jongen. Daar werden we uitgefloten en uitgejoeld. En dat is heel gek. Toen al dacht ik, dit is het. Dat negatieve, weet je wel, dat trok mij enorm. En ik moet zeggen, Sean en Betty hebben mij daar dus geweldig in gestimuleerd. Ik mocht van mijn vader dus ook absoluut niet naar de muziekschool. Weet je wat hij altijd zei? Benny, noten lezen, frustreert een bed. En hij hebt gelijk, jongen. Want voor je het wijd zit de hele band hetzelfde te spelen. Dat is toch waardeloos? Mevrouw, ogenblik hier nog hoor. Hij zit eraan te komen. Nou, in het begin speelde ik nu dus zeg maar impressionistisch gitaar, weet je wel. Maar op een gegeven ogenblik ben ik overgegaan op saxofoon. Nou, heel spontaan, jongen. Ik zag hem liggen op het waterlopplein. 25 pique. Ik denk, die is voor mij, weet je wel. Ja, waar blijft die over nou? Is hij daarna nog niet? Nee. Nou, dan heb je pech Hoezo? Nou, Danny is hij naar huis. Dus ik een saks, weet je wel. Nou, vanaf dat moment, jongen, heb ik dus de ene na de andere band opgericht. Ik weet nog goed, ik ben begonnen met uh, Benny in de Bumpers. Toen de Amazing Bennies En toen de Benny Wafels. En weet je wat onze grootste kracht was? Demos maken. Wij maakten de ene demo na de andere. Demos? Dat zijn van die demonstratiebandjes, weet je wel? Voor platenmaatschappijen. Je kunt eens luisteren of het wat is. Waanzinnig. Maar nu heb ik een band, jongen. Dead, Danny and the Ball Band. Wauw! Met voor het eerst een zangerist erbij. Zo kal als een biljet al. Zo schuil als een maleier. Maar u ziet, jongen. Precies zoals het eruit ziet. Waanzinnig. Meteen een demon meegemaakt. Nou, en af en toe treden we wel eens op, weet je wel? Ja, eh, niet te vaak, hè? Een paar maanden geleden nog alpel concertje gaat. Twee hey. miljoen pippeltjes. Lekker wisselend publiekje. Blijven tenminste niet plakken. Maar ja, dat kennen ook niet, hè? In de laatste straat. Op Koninginnedag. Mevrouw, meneer. Wat gaan we doen? Wij willen hier gaan zitten. Nee, u mag daar niet gaan zitten, hoor. Die stoelen die zijn bezet. Die stoelen zijn toch leeg? Nee, die zijn er voor plassen. En die stoelen. Oh, allemaal plassen. Zekers. Nou, waar heb ik het over? Oh ja, de binten. Weet je wat ik de leukste periode vond? Beginperiode. Dan ben je aan het pionieren, weet je wel. Maar ja, de tijd vliegt. Ik bedoel, kijk naar elkaar. Voor je het weet heb je een op. Zo is het toch? Al die gabbers van toen, jongen, die zijn allemaal getrouwd. En de ene heeft een cadet, En de andere heeft een vrouw van hetzelfde model, weet ik veel. Ja, maar zo is het. En allemaal kindjes, jongen. Allemaal kindjes. Ik begrijp dat niet. Ze willen allemaal kindjes. Van de week, mijn vriendin, tegen mij. Moet je nou gaan tegen mij? Denny, ik wil een kind van je. Ik zeg oké, okay. maken we eerst even een demootje. Doei. Ik kom zo bij u. Ja, ik kom maar aan. Mijn tijd voor die paarden met gevulde koek. Eind koffie verkeerd, voor die twaalende hoek. kop een jus. Moedervlek, een dagmenu. Over, over. Maar eerst een pils, voor die patserige pooier. Dat is een fooier. Ik kom er aan mevrouw. Over, over. Ik zeg ik kom er aan. Chili con carne, voor die oude zak. Pff. Whisky met ijs, voor de blauwe pak. En sherry, voor die kakken uit het gooien. Geen over, over. Ik kom zo bij u. Over, over. Ja, wat mag het zijn? Een glaasje water. Of voor die dikke nek. Sherry met de ijs. Bij de padenbek. Thee voor Donald Duck. Je voor dat meubelstuk. Over, over. Maar eerst een wijntje voor die blonde lichte kooi. Niet mooi. Veel over, over. Ja, wat nou weer. Friet met z'n tijd. Is het niet goed? Nou, je eet het maar op. Uh, niet lullen, dit is lekker, dus hou je apenkop. Wel ja, gewoon je cola op, maar op de grond. Lompe hond, zak, hoi. fooi. Van juni tot oktober. Dit is een prachtig vaar. Mijn hoor je niet klagen. Ik ben even bezig, dus hou je gemak. Niet op reageren. die met kaas. Hé, hey, niet commanderen. Ja, wie is hier de baas? Over, over. Ik kom er al aan. Over, over. Dit is een prima baan. Van juni tot oktober. Soms baal ik als een stekker van dat eindige genekker. Albert, Albert. Maar ja, wat maakt dit vak zo mooi? Fooi! De ballen voor die kleren zooi. Ik zit op de wijsheid En toch zit ik op de wijsheid. En dan trek ik door. Ik haast mijn broek op. En ik reis met een noodgang. Naar de telefoon. Ja, hallo met Chris Spoutman hier. Ja, hallo Chris, met Benny. Met wie? Met Benny. Met Benny? Wat moet je? Uh, Chris, ik heb een vraag aan je. Uh, zou ik volgende week de uur kunnen betalen? Krijg je dat ook gelijk van de vorige twee maanden? Ja, moet is goed naar me luisteren, jongen. Als jij denkt dat je een oude man als mij in de maling kan zijn met die onzin, dan ben je toevallig wel mooi aan het verkeerde adres. Ja, nee, wat? Maar... Dat stil. hou je boek. Laat je me dorven van je plek, jongen. Het is afgelopen. Je kan je rutsen bij elkaar pakken. En vanavond voor 12 uur ben jij van je kamer. Punt uit. Dat is wel lekker voor te zeggen. Ik een droge strot van. Ja. Nou is dus maar eens een lekker bakje thuis zetten. Wat is je Dat doe ik alleen maar om misverstanden te voorkomen. Oh, de mensen lullen zo gauw. En zeker op deze trap. Oh, voordat je het weet, ben je alcoholist. Nee, ik zeg altijd een mens. Je moet een beetje creatief zijn. Lekker sterk pakken. Je moet een beetje creatief zijn. Ben ik altijd geweest. Daarom heb ik ook allerlei belangrijke functies bekleed. Ik heb in de vijfcommissie gezeten van de buurtvereniging. Dus dat zat wel goed. Ik ben donateur geweest van de voetbalclub. Dus dat zat wel goed. Ik ben eerlijk geweest van de Amsterdamse drumbind. Dus dat zat wel goed. En ik ben nog een tijdje ben ik penningmeister geweest van de Triadopsvingclub. Oh, triadops. Dat was toen nog eens zo'n zo frisse, vratige generatie zangeres, die weet je wel. Met alles erop en eraan. Zo van hup, weer een hikken en. Beetje koud. Ik was de grootste vriend. Maar ja, ik stond ook altijd voorhanden met elkaar... ...want dan kon ik het beter... horen. Je moet een beetje creatief zijn. Fijne maat, die triadops. En, en dat was niet de enige. Want wie had je nou nog meer in die tijd? Allemaal van die lekkere, frisse, jonge, blonde meiden Kom, hoe weet dat ook alweer? Die, die, die blonde met die cowboyhoed. Eh, Valk, Valk, van der Valk. Dat heb nou allemaal van die wegrestaurants, weet je wel. Ria, van der Valk. Ja, heel goed, ja, ja, ja. En die andere, dat vond ik ook al een lekker ding. Die, die, die, van dat verbrande zand. Kom, hoe heet het ook alweer? Die Chinezen, hoe heet ze nou? Anneke Kruimlo, ja, inderdaad. Anneke, ben je ook Chinezen? Anneke Kruimlo. Oh, zeg En imkamerzin. Marina... En Karin Kink. Maar ja, wie kent vandaag en de dag na nog Karin Kink? En dat is zo eigenaardig, hè. Einds was de wereld beroemd in Nederland. En dat is Frank, dat is die pijter bij zijn lijf naam nooit geloofd. Ik bedoel, om, om, om, om, om door te breken, weet je wel... Dat je zegt, dat je zegt om, om, om, laat maar zeggen, om een ster te worden. Hm? Hm? Inka, Marina. Goeie standerwet. 57. Klaus maalt de polder droog. Klaus maalt de polder droog? Klaus, nou, dat is een prins. Prins, zo. Malen, maal, geprins, gemaal. Ja, natuurlijk, dat is het. <lacht> ik heb hem, ja hoor. <lacht> oh, dat, dat vind ik nou zo enig, hè? Cryptogrammen, dat vind ik zo leuk. En weet je wat het is? Het is zo goed voor je geheugen, hè? Je geheugen raakt zo, ja, hoe zal ik het zeggen? Zo getraind. En dat is belangrijk hoor. Zeker als je ouder wordt. Want kijk. Sommige mensen. Hè, die met de fut gaan. Die gaan zitten. Dat is. Niet goed. En toen dacht ik. Als mijn man. Met de fut gaat. Dan zal ik hem eens lekker bezighouden. Nou. En toen het eenmaal zover was. Heb ik hem. Alle aandacht gegeven die hij had gemist. En binnen twee weken... ...wou hij een hond. Brutus heet hij. En het is een chihuahua. Dat is zo'n klein hondje. Met zo'n spitsnuitje. Erg nerveus. En een beetje... Blad van achteren. Nee, dat hoort niet zo. Dat was mijn schuld. Ja, ze zijn ook zo klein. Je trapt er zo op. Nou, en dat is een gedoe geweest, zeg. pas op, hè. Kom niet aan zijn hondje. En altijd maar. En altijd maar aanhalen. En altijd maar over zijn buikje kriebelen. Het houdt niet op. En dan zeggen ze, ach Wies, weet je wat het met jou is? Jij bent gewoon jaloers op die hand. <laughs> Ik? Jaloers? Op die hand. Uh oh. Meneer Peter, weet u al iets? U wil van mij iets weten? Waar ik gisteren was. O hemel, wat, wat was ik gisteren? Wat was het gisteren? O, je dag. Toen was ik thuis. Net als vanavond en morgenavond en overmorgenavond. En... <lacht> ik, ik ben geloof ik wel veel thuis. Hè? Hoe bedoelt u mijn man? Dan laat de hond altijd uit. Hoe bedoelt u hem daarna? Daarna drinkt hij koffie. En daarna laat hij de hond weer uit, ja. Dat ja, is een beetje vaak, ja. Maar voor de hond hoeft het ook niet hoor. Hij doet het voor mijn man. Ja hoor. Ja, natuurlijk, u mag mij altijd bellen. Ja. Ja hoor. Ja hoor, dag inspecteur. Ja, daar, daar. Oh, hallo! Gelukkig, u bent er nog. Ja, u kunt me niet bellen. Nou, ik, ik moet volgende week moet ik, met mijn man moet ik op vakantie. Oostenrijk. Zijn je leuk? Nooit kom jij anders na 27 jaar bellen, ik heb mijn keel uit, hè? <laughs> Dan zijn we wel eens wat anders. Ja hoor, natuurlijk. Ja, vanzelfsprekend hoor. Tot die dienst, ja hoor. inspecteur daar, daar, daar. Ik zou zo graag naar Griekenland gaan, naar Spanje of Italië gaan. Dat blijft een droom, een mooie droom. Dat krijg ik van mijn leven niet gedaan. En dat vind ik zo jammer, hè? Ik wil ook wel eens wat anders. Maar mijn man wil niet. Ik, ik hou van strand en lekker zwemmen. Heerlijk op een handdoek in de zon. Met een flesje prik mezelf verdennen. Vissersbootjes aan de horizon. Maar mijn man, die vindt dat maar onzinnig. Alles wat je aanpakt, wordt van zand. Zitten in de zon, vindt hij krankzinnig? Mens, voordat je het weet, ben je verbrand? Nou en, zal ik verbranden? Ik wil eens dat ze zeggen, Lies, wat zie je er goed uit? Maar niks hoor. Dus gaan wij naar Oostenrijk, altijd. Naar Oostenrijk, altijd. Gaan we naar dat eeuwige Tirol, altijd. Moet ik naar Tirol? Hij jaagt me de Alpen in, ik het de marteling tieren. Lopen wij door berg en door dalblaren? Zitten overal? Ja, en ik krijg zoiets op mijn hielen. En dat doet ze ook. Ik moet mijn nikke bakker weer aan. Mijn hoed, mijn berg, schoenen weer aan. Het is een straf. Uit de kijk. Soms dan heb ik Hele boze dromen Staan we bovenop Een bergtop top Geef ik een perron geluk een zetje Valt die naar beneden op zijn kop grijpt die nog van Naar een takje Maar dat is er niet Dus houdt het op Geel valt hij in de diepe afgrond, maar helaas ik vang hem altijd op. Dus gaan we naar Oostenrijk, altijd naar Oostenrijk, altijd gaan we naar dat eeuwige Tirol. Altijd moet ik naar Tirol, de voor. Eenden. Kijk eens even, ik heb lekkers bij me. Het is misschien niet veel en het is misschien ook niet zo vers meer. Maar wij gaan dat eerlijk verdelen. Van? Van? Ach, uh, daar gaat die pianist weer. Ja, dat is heel zielig. Die heeft maar één vleugel. Van? Hé, hey, hé, hey, hey, hey, hey, hey. hoekstra, hoekstra. Wij gaan toch niet vechten om oud brood, hè? Dat is patikken wel heel ordinair hè? Wat, wat, wat, wat... Wat zijn jullie toch verdraaid nerveus vanavond? oh maar wacht eens even. ik zie het al. Het komt door die rotgans daar. Moet je hem nou zien zwemmen met zijn arrogante rotkop. Precies mijn vader. Oeh, mijn vader en ik, wij lagen elkaar absoluut niet. Altijd gedonderjaagd. Ik was wat je noemt het zwarte schaap van de familie. Familie. Praat mij niet over familie. Wie dat heeft uitgevonden. Mijn familie... woonde vier eeuwen lang... op de Doornemburg. Bij Sneek. Blauw bloed, weet u wel... niet kapot te krijgen. Ze overleefde alles. De tachtigjarige oorlog. De Franse revolutie. Napoleon, de eerste en de tweede wereldoorlog. Niemand kreeg ze kwijt. Behalve de Fiskus. Zij waren alles kwijt. Later verpatste de Fiskus de Thornburg en de VVV. En niet lang daarna. Morste dagjes mensen. En toeristen ijs. Op het zeventiende eeuwse... handgeknoopte zijden tapijt. Net goed. Dikke schuld. Eigen beeld. Ze waren alles kwijt. Ik was toen 21. En thans... 52 jaar later... woon ik hier... Tussen de gewone mensen. Een weinig aristocratische vorm van volkshuisvesting. Een dubbele naam op een burgerlijke deurpost. Jan Douwe van Vleuten toekaminga. Ja, het kon er ook maar net op. Nou, gaan jullie nu maar weer eens een eentje... Ja, waar, man, hè? ja, vooruit dan toe dan maar. Hoekstra! Hoekstra! Jij blijft hier. Omdat ik het zag. En ja, dit gaan jullie maar. Ga maar, ga maar. Hoekstra! Juist. Mooi zo. Dan nou moet je eens goed naar mij luisteren, Eend. Ik vind jou een brave borst. En ik heb niets tegen eender. Maar als jij nog één keer vraagt om oud brood... dan maak ik... dan maak ik... paté van je. Of canard orange. Met zo'n sinaasappel. En je komt. Is dat begrepen? Ik vroeg, is dat begrepen... Ah. Mooi zo. Aan u? Wegwezen. Lelijke eentje. Jeetje spooken, jongen. Nou, ik moest toch zachtjes doen. Dus doe ik dat. Want ik zou niet willen dat de buren last zouden hebben van mijn verhuizing. Doe niet zo kinderachtig, jongen. Ik kan me niet schelen. Kinderachtig of niet, die oude heeft mij de huur opgezegd, dus ik ga. Je weet toch hoe hij is, Benny. Hij wil helemaal niet dat je weggaat. Hij wil alleen maar zeuren. Ik blijf hier geen minuut langer. Punt uit. Wel, <tus> wel. Meneer Benny gaat ons verlaten. Niet te geloven, he. ook dat nog. Hoe kunt u het zo plannen? Hoe bedoelt u dat? Meneer Kaminga, precies zoals ik het zeg, meneer Danny. In onze buren wordt op lafhartige wijze om het leven gebracht. En ziet u, als zo waar de eerste, die zijn bies op zijn zachtst gezegd hoogst merkwaardig, meneer daddy Wat bedoel jij daarmee, Kamingar? Ik dacht niet dat wij elkaar ooit titwaaieerden, meneer Bennie. Wij hebben altijd last van u gehad. Midden in de nacht beklom u stommelend te treden. Midden in de nacht concerten op die... die, die, die, die Saxofoon doet die er van u. U bent de rotte appel in de mand, meneer Danny. En u, meneer Kamminga, met een achterdochtige, chagrijnige oude zak. Wat zegt u? Hoe durft u? U, met uw hele bruine achtergrond. U bent een, een, een, een, een... Ach, mens. Gewoon even lekker discrimineren, jongen. Is er niet te geloven, hè? Die man is niet goed hoofd, joh. Ach, weet je, Benny. Die man is doodnerveus. Hij moet straks naar het politiebureau om verhoord te worden. Ze gaan hem als zijn tand voelen, jongen. Hij heeft geen alibi. Mevrouw Lucas, ze moet ook. Jeetje, waar komt u vandaan? Ik schrik met een hoedje. Wat moet mevrouw Lucas ook? Nou, ze moet ook naar het politiebureau om verhoord te worden. Waarom zij? Nou, ze heeft die middag een kruidenmengsel gegeven aan meneer Peter. Een kruidenmengsel? Wat moest hij daarmee? Nou, oh, niks bijzonders. Het was toch woensdag? Zo so wat? Nou, dan is het toch hakdag? En verder wil ik er niets over kwijt. Trouwens, moet u niet voor verhoor... Naar het politiebureau? Nee? Waarom zou ik? U toch ook niet? Nee, <laughs> maar ik ook niet naar Suriname. M'n In 1973 ben ik gevlogen. De Nederlanders zagen mij niet staan. Ze liepen om me heen met grote bogen. Toen dacht ik, van dat neisje, pas je aan. Dus at ik enkel boerenkool met worsten. Dronk ik Berenburg in een oude kroeg. Nu strooi ik hagelslag zonder te morsen. Ik doe mijn best, maar is het wel genoeg? Je keukenhal, je drabbelkoek en je binnenhal. oh Nederland met je bietenbal. Hoe Hoeveel ik van je hou? Echt waar hoor. Ik draag enkel authentieke klompen en een jurk uit die kerkstradeel. Met een Zeeuwse kap op door de beel, maar heb ik gedaan hoor, niks is meer te veel. Kloot geschoten in staforen en ring gestoken in Alsmeer. Ik heb de horlepiep gedanst in Horen. Ik heb liggen jeuken op het Jeukermeer met heen Vergeer. O oh Nederland met je keukenhal, je drabbelkoek en je binnenhal. O oh Nederland met je bietenbal. Hoe hoeveel ik van je hou. En ik hoop dat die ooit in vervulling gaat. Ik wil de koningin een handje geven. De mensen denken, het is een flauwe grap. En misschien denkt Beatrix wel even: wat doet die Surinaamse op mijn trap? Hm, hm. Maar ik zing enkel van oranje boven. Ik kan alle liedjes door en door. Ik hou van Holland, niemand wil me geloven. Ik wou dit Urkermannenkoor, dat ging niet door nangayubiti prasi yu sapotro kokon nangayub o will soa ik nu geaccepteerd O oh, Nederland met je akkerbal Nederland, oh ik hou van jou O oh, Nederland met je koeienmets, je kippendrift en je varkensbest. O oh, Nederland, accepteer me nou Wanda doet haar best Wanda oh. ah. Wanda doet haar best Zeker weten jongen u hebt, mevrouw Lucassen, uw buurman Peter dus niet gesproken of gezien? Nee, absoluut niet. Zeker weten ze. Mevrouw Lucassen, u weet veel van kruiden, is het niet? Ja, ik heb wel zo'n 500 verschillende soorten in huis, dus ik weet er vrij veel van. Ja. Die kruiden van u, hoe verpakt u die? Uh, die doet ik in van die, uh, die witpapieren puntzakjes. Schrijft u of? daar iets op? Ja, schrijft ze op wat erin zit. Lijkt me wel zo handig. Juist, ja. Is het handschrift op dit zakje van u? Weet u het niet zeker? Kijkt u maar rustig. Ik heb de bril niet bij me. Ja, ja dat is mijn handschrift. Ik zie het de tanden ja. en... Fijn. Mevrouw Lucassen. Uh, waar bevond u zich afgelopen woensdag? Dat heb ik u toch zo gezegd. Ik was thuis... Volgens mevrouw Tromp klopte u woensdagmiddag aan bij uw buurman Peter. met de mededeling dat u kruiden kwam brengen. Dat is niet waar. Hij liet u binnen en pas drie kwartier later verliet u de woning van uw buurman. Aldus mevrouw Tromp. Dat is gelogen, Selief. De kruiden die tijdens de huiszoeking zijn gevonden. werden onderzocht en bevatten een zeer giftige samenstelling. die al bij matig gebruik de dood tot gevolg zou hebben. Ik weet van niks, mevrouw Lucassen. In welke verhouding stond u tot uw buurman Pietersen? Ik had helemaal geen verhouding met mijn buurman. Kom, mevrouw Lucasse. In het belang van het onderzoek moet u wel een beetje meewerken. Het gaat hier om moord. Goed. Ze zijn elkaar wel eens gedag. Mooi weer. Lelijk weer. Goeie tijden, slechte tijden. En verder is niks. In uw brieven was u anders een stuk uitvoeriger, mevrouw Lucasse. Brieven? Welke brieven? Lieve Peter, ik hoop dat je niet boos op me wordt als je deze brief van mij leest. Maar er zit mij iets dwars. In de drie jaren dat je hier nu woont, zijn, zijn we goede de vrienden, vrienden geworden. Eigenlijk... eigenlijk meer dan goede vrienden. Want telkens, als je bij me bent en me aankijkt met die mooie blauwe ogen... ga ik dwars door de grond. En dan wil ik eigenlijk maar één ding. En dat is... Koffie zetten. Zodat ik me even kan ontworsten... aan je verleidelijke oogopslag. Je warme stem. Je tijdere gebaar. Je vriendelijke lach. Peter, ik houd van je. Waarom wordt mijn hartstochtelijke liefde nooit beantwoord? Ligt het aan mij... Doet ik het niet goed? Houd je niet van opgestoken permanent? Wil je niet de hele avond, Berdien Stenberg? Wat is het dat jouw liefdesfokkel niet doet fikken? Peter, ik wil het weten. Nou, houd je van me? Het ja of het nee? Peter maakt me niet ongelukkig, je Julia. Doei. Hoe komt u aan die brief? Het is de laatste van de vijftig. Vijftig? Ik was maar verliefd op Peter. Hij gaf me complimentjes, hartelijkheid, aandacht. Daar smacht ik naar. Ik wou meer. Hij wou niet. Ik voelde me afgewezen. <tie> Peter was mijn laatste kans. <tie> <tie> Toen die woensdagmiddag ging een telefoon. <lacht> Het was bij niks ik kon maken voor een kanarde orange. <lacht> Dat is gebraaien even met sinaasappel. Kasse. U kunt naar huis. U kunt naar huis. Ja, maar ik kent die kruiden. Van die Canard d'orange is nooit gegeten. Wet wijntje van mekaar jaren in dezelfde flit, jouw bed staat naast hun bed door een dunne muur gescheiden. Het dagelijkse oorcontact is nauwelijks te vermijden. Een echtelijke twist, een drie-maandelijkse verzoening op een piepende spiraal. Dat hoor je allemaal. Maar zo vraagt de dominee. Is een radio-commentaar. Wat weet je van elkaar? Wat weet je van elkaar? Je staat dagelijks in dezelfde tram. Je knikt naar haar of hem. Of je lult maar weer een potje. Over het slechte weer. Je lacht een mabel tot je. Alleen weer verder kennen. Je zit met je collega's in de ondernemingsraad. Je luistert en je praat. Maar zo vraagt men hier rondom tien, soms kijk ik daar wel eens naar. Wat weet je van elkaar? Wat weet je van elkaar? <h système> Je kijkt minzaam naar je lieve vrouw. Soms zeg je, schat, ik hou van jou. Meestal blijft het verzwegen. Het gevoel spreekt voor zichzelf. De liefde is gedegen. Wat weet je van mekaar? Vraagt de dagsluiter of pastor in zijn mediumrubriek aan het zorgelijk publiek. Lieve mensen, lul maar raak in je bed of in de kroeg. Wat weet je van mekaar? Genoeg. Meneer Kamminga, nog even voor alle duidelijkheid Uw naam is toch voluit Jan Douwe van Vleuten toe Kamminga? Inderdaad, dat is correct ja. U bent geboren op 13 januari 1923 Te sneek U bent ongehuurd? Inderdaad, ja uh, Heeft u nog familie? Nee, D dat wil zeggen, wij zijn gebroeierd. Ik heb mij volledig van mijn familie gedistanceerd. Heeft u de bezwaar tegen als ik rook? Nee, nee, nee. nee. Gaat u rustig gegaan. Fijn, dank u wel. Uh, meneer Kamminga, uh, hoe goed kende u uw buurman, meneer Peter Pietersen? Wel, wij waren buren. Ik kende hem niet echt en daarmee is de kous af. Meneer Kamminga, u hebt mij in een eerder gesprek al verteld... dat u op de avond van de moord niet thuis was... Dat klopt. Ik bevond mij op dat moment in het park. En voerde de eenden. Dat doet u wel vaker? wel. dat doe ik iedere woensdag. Ze weten al precies wanneer ik in aantocht ben. En dat is heel grappig, dan zie je die mensen ja, ja, ja, ja, zo ja, naar natuurlijk. de wallen. Uh, meneer Kamminga, heeft u tijdens het voeren nog iemand uh, gesproken of gezien? Ja, ik heb Hoekstra weer eens toegesproken. De eerste, de laatste tijd. Zo voor... Ver... Dat heeft u natuurlijk helemaal niets. Aan. Hoe bedoelt u? Wel, Hoekstra is een... Uh, een ja? Uh, Hoekstra is een eend. <lacht> uh, <coughs> nou. U hebt dus niemand gezien? Nee, niemand. Meneer Kamminga, even iets anders... Um, u bent niet altijd in Sneek blijven wonen, hè? Nee. Ik ben op een gegeven moment ben ik verhuisd. Ja. Naar Steenwijk, hè? Naar Steenwijk, ja. Steenwijk is een mooie stad, hè? Steenwijk is een mooie stad, ja. Wat weet u nog van Steenwijk? Weinig. Dat is heel vreemd, daar kan ik mij zonder weinig van herinneren. Zal ik u een beetje op weg helpen, meneer Kaminga? Weet u nog wat dit is? Jawel, dit is de grote markt van Steenwijk. Heel goed, meneer Kaminga. En dit? Dit is het oude gemeentehuis van Steenwijk. Inderdaad. En dit? Dit is de vijver achter het gemeentehuis. Goed zo. <laughs> lammetjes. Meneer Kamminga. Dit is een hart. Mhm. Mm Evert Zwijn. Konijn. <laughs> Lief, hè? Eend. Nou, ziet u nou wel? U weet het nog best... Is dit wilde of tamme eend, meneer Kamminga? Wilde eend. Ach, en wie hebben we hier? Dat ben ik. Weet u dat zeker? Ja, absoluut. Dat ben ik. Heeft u enig idee waar en wanneer deze foto genomen is? Ja, de, nee. Nee, dat, dat kan ik mij niet... Kom, meneer Kamminga. Moet ik het u echt allemaal voorzeggen... Apropos, hoe was uw volledige naam ook alweer? Jan Douwe van Vleutentoekaminga. Piet Kaminga? Twaalf en een half jaar poelier? Zeg, Piet. Wie staat er rechts van jou op deze foto? Dat kan ik zo niet zien. Nou, dan kijken we toch even dichterbij. Nou? Dat is meneer Pietersen. Peter Pietersen. Hij wist het allemaal, hè? Piet? Wat? Dat je ligt. Wat? Dat je als enig kind geboren bent uit het huwelijk van Beppie Stoffel en Gerrit Kamminga, van beroep boswachter. Dat je op 16-jarige leeftijd het ouderlijk huis verliet na herhaaldelijk fikse ruzies met je vader. Hij vond je hoogmoedig en een fantast. Dat je daarna vijf jaar lang gewerkt hebt als stalknecht op kasteel Doornburg, maar later werd ontslagen wegens familiaar gedrag en leugens. Dat je later opdook in Steenwijk, al waar je als knecht werkzaam was, bij de oude dorpspoelier. Na zijn overlijden erfde jij de zaak. Tijdens het twaalfhalfjarig bestaan... trad de toen nog Steenwijkse artiest Peter Pietersen op... voor het riante bedrag van 125 gulden. Zwart. Met als extra presentje de specialiteit van de zaak... Canard d'Orange. Stop! Ik heb het niet gedaan. Je kunt u wel ontkennen, maar, maar hoe, is hoe is het, het dan, dan gegaan? Ik heb het niet gedaan. Die avond had hij mij gevraagd bij hem te komen eten. Wat aardig, wat aardig. Dat had hij al die jaren nooit gedaan. Wat vreemd. Hij had mij dus gevraagd. Waarom? Joost mag het weten. En klok zeven klopte ik bij hem aan. Klop, klop. Onmiddellijk deed hij hopen. Had kennelijk geluisterd. Zijn man had zo'n geamuseerde trek. Hij zei dat ik door kon lopen en ik zag bij binnenkomst dat er een chique tafel stond gedekt. Ja, en? Wat, Wat is, is er toch gebeurd? Wel, wij gingen dus aan tafel. Een klein Een aperitief was er, was er niet bij. Ik herkende uit de keuken de geur van wildgebraad. Ik zei, dat is toch niet speciaal voor mij? <laughs> hij lachte toen wat vreemd toen hij een glas vol schonk. Was het sherry of cognac? dat het oog op het voorafje was dat witte wijn. Dat geeft niet, dat is alcoholisch, zwak. Ik kreeg een pasteitje en toen hij mij weer bijschonk vertoonde hij opnieuw die vreemde grijs. Wat raar! Hij zei, ik ben zo'n type dat door de mensen heen kijkt. Dat is ook wel belangrijk in mijn vak. Toen vroeg hij mij geniepel, hoe vond je eigenlijk Steenwijk, Piet? Het was of er iets in mijn hersens brak. Knak! Dan... Zo grijnsend bleek hij helderziend, het glas werd bijgevuld. Wat vreizend! En toen! En toen! En toen! En toen! toen. Ik zit zich te bevinden in een wonderlijke trance. Betreigend, maar nou, wat, wat moet je moet doen? doen? Het hoofdgerecht werd opgediend, de dekschaal werd onthuld... Daar lag hij dan, Canard d'Orange. Ineens werd alles duidelijk. Hij kende mijn geheim. Mijn leven, mijn illusie was kapot. Ik trok die Kanaal d'Orange, die het uit van dood en perste die tot achter Dood. Rak of blinde haat, dat soort motieven waren er niet bij. Ik heb geen moord begaan. Nee, dat was de poelier in mij. Hij heeft het niet gedaan, hoe kun je dat vermoeden? is van binnen, zachter nog dan doos. De mens is toch een neig, tot mooier en het goede. Maar soms, ja. dat slaat hij toe? Hoe komt een mens er toe? Dat is nu eenmaal de polier. Dat is nu eenmaal de polier. Dat is nu eenmaal de polier.